Laat ons deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 3 en dan van het eerste vers. Hoe vreselijk groeit, oog op het saamgezworen rod. dergenen die mij drukken. Zij maken niet alleen den opstand algemeen. Om mij mijn kroon te ontrukken. Maar vele doen van mij... Hoe bitter ik ook, lij, nog deze smat aan horen, God zal hem nu niet meer verlossen als wel weer. Hem is geen heil beschoren, verzam 3 vers 1. worden voorgelezen uit Gods Woord en wel 1 samen wel 23 van vers 1 tot en met 13. We noemden nu 1 samen wel 23 van vers 1 tot en met 13. En men boodschapte David en zegende, zie, de Philistijnen strijden tegen Kehira en zij beroven de schuren. En David vraagde den heren, zeggende, zal ik heen gaan en deze Filistijnen slaan? En de heren zeiden tot David, ga heen en gij zult de Filistijnen slaan en keek verlossen. Doch de mannen van David zeiden tot hem, zie, wij vrezen hier in Juda. Hoeveel te meer als wij naar Kehira tegen de Filistijnen slag gaan zullen? Toen vraagde David den heren nog verder. En de heren antwoordde hem en zeiden. Maak u op, trek af naar Kehira. Want ik geef de Filistijnen in uw hand. Al zo toog David en zijn mannen naar Kehira. En hij streed tegen de Filistijnen en dreef hun vee weg. En hij sloeg onder hen een grote slag. Al zo verloste David de inwoners van Kehira. En het geschieden toen Abjeta de zoon van Achimelech tot David vluchtte naar Kehira. Dat hij afkwam met een eefod in zijn hand als Saul te kennen gegeven werd dat David te Kehira gekomen was zo zeide Saul God heeft hem in mijn hand overgegeven want hij is besloten komende in een stad met poorten en grendels toen liet Saul al het volk ten strijde roepen dat ze aftogen naar Kehira om David en zijn mannen te beregeren als nu David verstond dat Saul dit kwaad tegen hem heimelijk voor had, zeide hij tot hem, priester Abjatar, breng den efod herwaarts. En David zeide, Heere God Israëls, uw knecht heeft zekerlijk gehoord dat Saul zoekt naar Kehira te komen en de stad te verderven, mijnend wil. Zullen mij ook de burgers van Kehira in zijn hand overgeven? Zal Saul afkomen, gelijk als uw knecht gehoord heeft? O Heere God Israëls, geef het al uw knecht te kennen. De Heere nu zeiden, hij zal afkomen. Daarna zeide David, zouden de burgers van Kehira mij in mijn en mijn mannen overgeven in de hand van Saul. En de heren zeiden, zij zouden u overgeven. Toen maakten zich David en zijn mannen op, omtrent 600 man. En ze gingen uit Kehira en ze gingen heen waar ze konden gaan. Toen Saul geboodschapt werd dat David uit Kehira ontkomen was, zo hield hij op uit te trekken. Onze hulp en onze verwachting. Zij in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Vandien God die trouwen houdt tot in de eeuwigheid en nooit laat varen...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 God aller genade, bron van het hoogst en van het eeuwige goed, die in u zelven de eeuwige volmaakte zijt, die in uw raad onberispelijk zijt, die in de uitvoering soeverein zijt, ...en in de beleving van uw raad... ...wonderlijk zijt. U hebt vanavond ons vergund ...om hier samen te komen... ...bewarend en behoed... ...nog lust gegeven, vermogens gegeven... ...u kunt het ook onthouden, Heere... ...want de mens leeft zijn val uit en doet de mens in de wereld of hij doet het in de zelfgenoegzaamheid van het leven van elke dag en bouwt zijn huizen als de dwaze bouwer op de zandgrond vermaakt zich in de dingen van de tijd besteedt zijn tijd in ijdelheden en u weet niet hoe kort dat de tijd is, tenzij dat u bij het licht van uw eeuwige geest en door het wonder der levensvernieuwing die zo aan de tijd gebonden mens de eeuwigheid komt op te binden. En wanneer die eeuwigheid opgebonden wordt, dan hebben we niet zoveel ruimte meer, o oh God. Dan wordt de godsontmoeting niet meer uitgesteld. Dan is het heden zoals een stem hoort. Dan wordt er een innerlijk werk geboren. Dat op God aangelegd is omdat het zijn oorsprong in God heeft. En het zal ook de vruchten voorbrengen van geloof. En van waarachtige bekering dat gans zeer boven natuurlijke en wonderlijke werk mocht u willen werken in de weg van uw inzettingen het is ook het woord van uw beloften hier wil ik wonen, daar is mijn rust deze heb ik begeerd en doet ons verstaan, heren, dat u die de dingen roept die er niet zijn alsof dat ze er waren. Om uw naam heerlijk te maken, uw kerk voltallig te doen zijn. U uzelf hebt willen binden aan de prediking van het woord. En daartoe hebt u ons de schriften gegeven waar nogthans van geschreven staat... Dat u tot de jongeren hebt gesproken, het is u gegeven. De verborgenheden van Koninkrijk Gods te verstaan en anderen is dat niet gegeven. Heer, u houdt uw hand stil. De wonderen van waarachtige bekering worden zo weinig opgemerkt. Zelfs het algemene beslag van de waarheid kwijnt. De overredingen van het woord. waarin de mens de waarheid wordt toegekeerd. is steeds minder. zodat ook de wereld. en alles wat van de wereld is. binnenkomt in onze woningen. in onze gezinnen. en ook in uw kerk. Wie zal staande blijven in die dag? ...van de grote verzoeking die over de wereld komen zal. dan zult u doorgaan om dat overblijfsel... ...naar de verkiezing van de goddelijke genade op te rapen... ...uit die ruisende kuil en uit dat modderig slijk op te trekken. U zult doorgaan totdat de volkomenheid u rijks komen waarin u zijn zult alles en in alles verheft ons hart boven het zien en zinnelijke u doet ons inblikken in de toenadering tot de troon door dat geopende voorhandsel waar die verse levende weg is ontsloten en waarin u zichzelf kan openbaren en uw gemeente die weg ten leven is aangewezen. Doet ons zien dat u aan de rechterhand, u dus vaders, die grote voorspraak zet. Bekwaam gemaakt van eeuwigheid. Om middelaar Godsender, mensen te zijn, voorspraak te zijn. Voor het aangezicht, u dus zwaarders. En de belangen die u behartigt van uw kerk op aarde in uw gezegende voorspraak is altijd maar weer opnieuw om hopeloze gevallen bij uw vader te brengen. Om hopeloze situaties voor te leggen. Om een hopeloos volk die enige hoop in dat dal van Agor te ontdekken. Want heren, zowel nog één nagelschrap bij een menskind wordt aangetroffen. Of de mens meent nog één nagelschrap te bezitten waardoor u zich zou kunnen uitlaten. Dan is vrije genade geen genade meer. Maar een uitgeschut, een uitgetogen volk. Een erfdeel ontkleed en ontbloot, dat alle waarden en verdienstelijkheden heeft verspeeld, die op de school van vrije genade wordt ontdekt, wat het betekent een Adamskind te zijn, een Adams hart mee te dragen, ja, met uw knecht in te leven, ik weet dat de mij dat is in mijn vlees nog goed woont, maar o, wat een wonder, wat een goddelijk wonder, als u daar uw erfdeel mag en wil brengen, daar waar het van hun zijde niet meer kan en van de hemel toegesloten ligt, en u de enige ruimte gaat ontdekken in hem waarvan de oude gemeente al zong, ik heb ben je een held voor Israël hulp schoor, hem uit het volk verhoogd, hem heb ik uitverkoren. Mogen u nog wonderen doen onder onze jeugd, wonderen doen in de gezinnen, <coughs> wonderen doen op de levensavond, maar vanavond ook de gangen die u houdt bij de strijdende kerk nog duidelijk willen maken dat we ingesloten zouden worden in de waarheid, overwonnen door de waarheid en ingewonnen over de wegen die u komt te houden, om in een heilig stil zijn die voetstappen achter u te mogen gaan. De heren, we zongen, het was de beleving van een kind Gods zo vreselijk. geroeid groeit o God als saamgezworen rot, ...ondergenen die me drukken. Wat is uw kerk altijd een strijdende kerk geweest? Waar zijn ze door vele verdrukkingen ingegaan? Wat zijn ze door onmogelijke wegen geleid? En toch, wanneer ze daarachter staan... ...met uw kerk te hebben gezongen... ...louter goedheid, liefde koren... ...waarheid, zijn de zedenpaal... Mocht u nog wonderen doen, Heer, wanneer we de nood van de gemeente u opdragen. Denk aan een van onze kattegezantjes. Bram Goorhuis mocht weer uit het ziekenhuis komen. Waar een thuisverpleging nog wel noodzakelijk is. U beschermen de vleugelen, zij, over dit jonge leventje. Heren, we denken aan de vader uit het gezinnetje Veldhuis die ook opgenomen is in het ziekenhuis, en bennekom... zo plotseling uit zijn drukke arbeid weggenomen... ach, laat er een innerlijk bezinnen zijn... dat het nog eens meevallen mocht. We denken ook aan de vader uit gezin bonen... die morgen in het ziekenhuis een onderzoek moet ondergaan... de klachten, ze zijn nu bekend, de zorgen nu weten ze ook... Maar ...waar bewaar en behoed heiligd, nog fermt u over het zijnen, lieve koning, u kent ook de zorgen van die baby... ...mocht uw bewarende goedheid nog worden gevonden, in uw handen is het leven tegen alle medisch denken in, bent u een God... Die almachtig almachtigheid, dat betonen tot beschaming, eer van velen, tot blijdschap van de jonge ouders. Denk aan een gezinnetje, veldhuizen, te zorgen over moeder, gezorgen over het meisje. Die verkoning, u kan alles, maar grootste wonder is. En niet alleen dat u ze beter zal kunnen maken en willen maken en bewaren. Voor de gezinnetje dat deze wegen het geheim van de binnenkamer leren. En ze daar in de stilte van de schaduwen van de zorgen van de nood en de dood. Die het leven omringen in die onderhandelingen met u gebracht zou mogen worden. Om daar hard maar leeg te wenen voor u. En de vragen van het leven tot een oplossing te brengen. Dan, Heer, is onze leeftijd niet belangrijk, maar wel belangrijk. Of we een God voor ons hart en een borg voor onze schuld hebben, ontfermt u ook over het meisje. En ach, wat wij dan zouden vergeten, zijn zoveel zorgen in de gemeente. Neemt u zich over, neemt u zich op. Denkt u aan het dragende dat we u de Heer opdragen, ook die nood is u bekend... De zorgen van uw ganse kerk in een wereld die zich rijpt voor uw naderende komst, met alle verdrietelijkheden des harten de toevlucht te hebben bij u die beloofde dat uw kerk zal zijn als de vrouw die in de woestijn werd verzorgd, dagen en nachten en in de kracht gods worden bewaard tot de zaligheid. Denk aan de breuk van uw Sion, Heer, heelt en herstelt indien u het behagen mag. Denk aan uw knechten allen die kerk mogen dienen. En geef ook uw knecht vanavond die eenvoudigheid, maar ook het getuigenis. Dat is zo'n wonder, Heer, als u erbij bent. Er staat of van geschreven milde regen. Zond Heer, op uw bezwijkend erfenis Heer... Om sterk daarna te geven, om al die levensvragen en noden, die velen bezet vanuit het woord vandaan, als een balsem met giliat die moede levens te kunnen bedouwen, geven die eenvoudigheid die betamelijk is, en de afhankelijkheid die uw geest leert om Jezus wel. Amen. Zingen.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 Dat zal een nietig mens me doen. Deze is aan de spits getreden toen ik de heidenen aan zag rukken, 3, 4, 518, terwijl we het zingen is zijn collecte. in de tijd. Dat is een wonder. Als de eeuwigheid in de tijd treedt, dan maakt de opperste wijsheid zichzelf bekend. Raad en wezen zijn mijne, ik ben het verstand. En dan laat hij inblikken in de wonderlijke en onfeilbare raadsbesluiten van God wezens in mijne, die als wijze raad. Het dus Heer houdt eeuwig stand en heeft altijd kracht. Dat is een wonder als de eeuwigheid in de tijd treedt. Het is ook een wonder als de tijd in de eeuwigheid blikt. Dat we zeggen als God in het hart van een mensenkind tij, tijdelijk, tijdsgebonden... De eeuwigheid doet doorleven en hoewel dat schepsel een eeuwigheidsschepsel is, vanaf dat moment wordt het waarin van leven, hij is prijs naar de eeuwigheid. Het is nodig dat de eeuwigheid zich in de tijd openbaart. Het is ook nodig dat in de tijd de eeuwigheid wordt opgebonden dan worden die dingen van deze tijd betrekkelijk. Maar als er dan een zuiver inzicht is in raad en wezen en mijne, ik ben het verstand. Dan legt de zaak van de gemeente God zo eeuwig vast. Dat legt zo eeuwig vast in de handen van een heilige en een drieënige God... Dan wordt het zo waar wat Athen ons voorzong en de voorzichtigheid des heren. Doet zijn voornemen bestaan en het besluit zijn er eer Zal zonder hindering voortgaan. Eeuwigheid in de tijd, de tijd in de eeuwigheid. Dan is er niets nieuws onder de zon. <kijkt> en als we er licht in hebben, dan zijn de handelingen. Die God met deze wereld houdt, die hij met zijn kerk houdt, die hij bijzonder met zijn gemeente houdt. Ook verstaanbaar, het dierbare geloof, neder het mag inblikken in die wonderlijke raadsvervulling. Heeft in de hoogtijden van het leven daarvan gezongen, Loutere goedheid, liefde koren. En waarheid zijn, dat is paan, zij die zijn verbond en woorden als een schatten gadeslaan. Hoe onbegrijpelijk voor het verstand Gods wegen ook zijn, raad, wezen zijn zijn. Over die onbegrijpelijke wegen wil ik vanavond met u trachten te spreken naar aanleiding en vervolg van onze bijbellezing. Uit het boek van Samuel. Waar we de gangen van de man en Gods hart gaan trachten te vervolgen, na te speuren. Ik wijs u naar 1 Samuel, 23e hoofdstuk als uitgangspunt nemen we het eerste vers waar ik u het woord onze Gods lees. 1 Samuel 23, eerste vers. En mijn boodschap David, zeggende, zie, de Filistijnen strijden tegen de Kehila. en ze beroven de schuren. David en Kehila. We hebben maar te denken. David en Kehila. Ik heb drie gedachten gevonden. Kehila bedreigt. Kehila verlost. En Kehila's verraad. Heb je goed geluisterd? David en Kehila. Kehila bedreigt. Kehila verlost. Kehila's verraad. Zo was dat... ...in deze geschiedenis vanavond voor ons ligt. Men boodschapte. Zo is de schrijver in dit boek Samuel in de 23ste hoofdstuk begonnen... ...om onze aandacht te vragen voor een nader geschiedenis... ...en het leven van een gezalfde man waarin de vrucht van het leven niets terechtkomt... van een kind van God... die als een zwerveling over de aarde gaat... van een toekomstige koning... die als een vluchteling over de aarde gejaagd wordt. Klopt toch niks van? Nee toch? Membelschapte. David, de man naar Gods hart... Wij weten als de boodschap tot hem komt dat hij op dat moment verblijft in het woud Geret. We hebben in het verleden enkele dingen daarover met u doorgenomen, ga ik nu niet opnieuw doen. Maar daar in die huilende wildernis heeft de Heer zijn kind en zijn knecht David een plekje gegeven. Maar toch een wonder, toch een wonder mensen. Maar in een plekje van God mag... Uh... En in die huilende wildernis weten we dat het getal dat tot hem gekomen is na de eerste openbaring in de spilong van Adulam is opgelopen tot 600 mannen. Het groeit wat groeit. Ja, het gedeelte dat en tot hem kwamen alle man die het benauwd had... En als ze tot hem komen, dan weet u, dan is er een ingrijpende gebeurtenis voorafgegaan. Daar heb ik ook in de vorige bijbellezingen getracht iets van te zeggen. De ontzaglijke moord op de hoge priester Achimilech. De priesters die uitgeroeid zijn. De triumf van Edom. De triumf van Saul. Waar blijkt u trouw nu, waar u eer... Wat werd getans thans vergramd toch uw gezalde neer. En geschijnt schijnt niet van verbond van uw knechten weten. Zijn troon ontheiligd ligt daar neergesmeten. En dan daar midden in dat woud. Terwijl er zulke moordpartijen gebeurd zijn. Die allemaal toch maar door God toegelaten werden. ...komt plotseling in die huilende wildernis een afgezand uit Kehila. David in Kehila, dat vraagt immers onze aandacht. En dan worden we in deze geschiedenis eigenlijk al wel goed doordenken... ...betrokken hoe de redelijke mens omgaat met God, met goddelijke zaken... Hoe de redelijke mens zich uitleeft. en wat die redelijke mens. naar de diepte van de val buiten genade durft. En dan worden we tijd herinnerd. dat de reden van de mens. die in de stad rechtheid volmaakt was. waardoor hij God kende. Gods wil kende. Gods doel kende. de uiteindelijke beslissing van de scheppingsheerlijkheid. doorzag. En dat die mens van God is afgevallen, nogthans redelijk schepsel gebleven. En zijn reden die hij wezen van God ontving tot nut van de naaste. De reden die hij na de diepte van de val ontving, waardoor God nog tot die mens kan naderen. Want een mens is geen beest, dan zou God niet meer tot hem kunnen naderen. Er is ook geen duivel geworden, want er is geen genade voor mogelijk. Maar die mens is een redelijk zedelijk schepsel gebleven. Kauwijn zegt, waardoor God voor zichzelf ruimte hield. En die reden van de mens... ...die openbaar zijn, die zich in deze is... ...als een verstand, een wil... ...dat met alles wat in het leven gebeurt... ...zich tegen God blijft zetten... Dat die reden van de mens, verdorven, altijd gedreven door de eigen liefde, zijn eigen troon en zijn eigen kroon zoekt. Niet naar de wereld kijken. Het waren verbondsmensen. Maar ook hoe die reden... Door de heilige geest vernieuwd. van in de weg van de waarachtige bekering in het wonder der wedergeboorte gebeurt toch drie dingen. Niet waar jongens, dat heb ik je geleerd op categorisatie. Wat zeg ik, waar zijn mijn kategorisanten? Zeg ouders, waar zijn uw kinderen? Moeten jullie niet bekeerd worden? Dat in het wonder der wedergeboorte drie dingen gebeuren. Wordt de verstand verlegd. De hartstochten vernieuwd. En de wil gebogen. En dan vinden we dus juist die, die, die onvernieuwde mens. Met zijn denken, met zijn vermogens. Met het bezig zijn met zijn reden en zijn planning tegen God. En we vinden de door Gods geest vernieuwde mens. Met een verleg verstand. Zijn afhankelijkheid van God. Verlegen om het onderwijs van God. En zo komt eigenlijk in deze geschiedenis het zo duidelijk openbaar, het wonder, de waarachtige bekering, dat we zouden begrijpen dat een natuurlijk verstand nooit begrijpt de dingen die de geestes God zijn. En dat we van een natuurlijke kennis van de waarheid geen zaligmakende kennis maken. En dat we van een algemene beleving geen zielzaligend geloofsleven maken. Maar dat we in deze geschiedenis zo kinderlijk worden bepaald. Het onderscheid tussen de heren en die de Heer dient en degene die de Heer niet dient. En dat is eigenlijk de diepe intentie van David en Kehila daar in het woud van Geret. Er zijn mensen gekomen, wie, hoe, hoeveel, we weten het niet. Gods woord is daar sobering. Maar duidelijk genoeg. En men boodschapte... David. Die boodschap ging over Kehila. Wat is dat voor een plaats, Kehila? En welke betekenis heeft het in de Openbaring? En in de geschiedenis... in het leven van David? Want mensen... Het leven van Gods kinderen heeft zijn onderscheiden legeringen. Er komen wegen wanneer op gerekend is. Er moeten plaatsen worden bewoond wanneer op gerekend is. Er zijn gebeurtenissen waar ons verstand niets van begrijpt. Daarover komt in het leven soms zo ontzaglijk veel waar we geen licht over hebben. En die wonderlijke leidingen nu die de Heer houdt met zijn kinderen op aarde, die komen zomaar plotseling over, onberekend en ongedacht en niet gezocht en niet gewild. Er staan plotseling boden en ze brengen ze bij David. Afgevaardigden uit Kehila. Het wordt die Kehila, dat is van Syrische afkomst betekent eigenlijk bergt of rots of bergplaats. Het was een vestingstadje vlak bij Bethlehem, en dat vestingstadje dat wordt plotseling in onze belangstelling gebracht. En we weten ook de oorzaken, de achtergronden, de omstandigheden, want het blijkt dat het aan het einde van de oogsttijd is. De tijd dat op de dorsvloeren de wan gebruikt werd. Dat de tarwe en de gewest werd binnengehaald. In Kehila waren de grote voorraadschuren voor deze streek. En daar was het een vesting met muren en poorten. Waarin de oogst in grote schuren Veiligheid werd in veiligheid gebracht. Tegen, tegen de stropende benden. Eigenlijk was Kehila en het bewijs dan dat er oogst was en nog zegen was een blijk. Dat God in het oordeel nog zijn verbond gedachtig was. En hoe laag dat zal dat ook liet liggen met de zijne... Dat de Heer om daaruit verkorene wil het brood zeker en het water geweest deed zijn. Grond van de algemene genade. Niet. Om daaruit verkorene wil heb je nog brood op tafel. En heb je nog dranken in je kraan. Ja, ja onder dat oordeel gods nu en daar zijn de schuren vol gedragen en de dorsleden die gaan nog en de won die wordt nog gehanteerd. en men ziet de sleden met kostelijke vruchten binnen gaan en ze worden in de schuren opgebracht en dan komt de vijand de filistijnen houd even vast die filistijnen die plegen Roof. En de roof is gericht op de onderhouding die God op een bijzondere wijze aan zijn gemeente geeft. En de roof heeft het doel om de volk van zijn eten te beroven, in armoede te brengen, in nood te brengen. En er zijn dus vanuit de kust, moet we even denken, van de kust van de Middellandse Zee. Zijn de roofbenden daar Filistijnen doorgedrongen tot aan Kehillah toe vlak bij Bethlehem. Zo diep zijn ze ingedrongen in het land van de belofte. Puntjes vasthouden. Wat kan de vijand soms verindringen in het leven? Wat kan de vijand soms verindringen in het land... Waar kunnen de vijanden verindringen in de zichtbare kerk? Wat kunnen de vijanden verindringen in het leven van een kind van God? Zult u de lessen begrijpen? Die vanavond onze aandacht vragen. David en Kehila. Ze zijn gekomen. En ze hebben het erdeel stoutelijk genomen. En het doel... Het is niet onduidelijk. De schuren, de voorraden van de kerk, de zegeningen van God, de onderhouding van de gemeente des Heren moet geroofd worden. Nou, dat is toch kinderlijk eenvoudig, komen ze het in de Aventzer. Filistijnen zijn gekomen. Die vijf Filistijnen zijn er tot Kehila gekomen en hun aanslagen op de voorraden, ...van het volk, van het verbond... ...zijn in volle gang... ...dan hoef je toch niet te filosoferen... ...om de geestelijke leidingen... ...die de Heer daarin ons mededeelt... ...duidelijk te maken... ...want hoewel het natuurlijk zekerlijk is... ...dat de vijanden hier het doel hebben... ...door Israël binnen te vallen... ...dat volk te benauwen, te verdrukken... In diepte te brengen is er een zekere geestelijke en een wonderlijke les in verklaard. Namelijk dat de tijden kunnen komen. Dat de vijanden heel ver doordringen. In een zichtbare kerk op aarde, En wat die Filistijnen deden. Dat door alle tijden en eeuwen nog altijd de tactiek van de hel geweest is. Want er staat niet dat ze het volk van Israël doden, nee, dat ze aanvallen deden op de schuren, op de onderhouding, op de zegeningen die God aan het volk gegeven had. En zo ooit een tijd is, mag ik toch wel eens zeggen, denk ik, vijand die zwijgt toch ook niet. Ze zijn toch heel ver doorgedrongen al, in het kerkelijke leven. En waar gaat het dan om? Het gaat om de aanslagen op het leven, op de vrucht die de Heer aan zijn kinderen geeft. Op de onderhouding van de gemeente gods. Over dat wonderlijke, bevindelijke leven die de Heer aan zijn kinderen verleent. En nu komen die aanvallen. En die aanvallen, die openbaren zich. ...moderne leer... semi ...remonstranten... ...de mens met zijn innerlijk vermogen... ...die meent toch nog wel wat te begrijpen van God... ...en moet u eens opletten... ...waar de aanslagen op gebeuren... ...en die aanslagen gebeuren... ...op het levensonderhoud... ...en de levensdroost van de gemeente de zee... ...dat moet immers weg... En als David die boodschap hoort... Ik hoef daar toch niet over uit te breiden. Ik kan toch de kranten lezen. Ik kan toch lezen... Onze kostelijke vaders vermengd worden. Dan zo laat dingen laten zeggen... Die die vaders nooit hebben bedoeld. En beoogd. Maar ze kunnen ver komen. Maar dat kan ook in het leven... Van een kind van God... Wat kan in het leven van een wedergeboren mens onder de toelating van God de vijanden diep indringen? Want de aanspraak van buitenmensen, dat gaat nog wel. Maar als de deuren van ons hart en leven opengebroken worden door de machtende duisternis... En ze indringen om datgene wat God in hun hart gegeven heeft. Om de vrachten van het leven. De vrachten daar waarachtige bekering. De vrachten van het waarachtige geloof aan te tasten. En te roven uit het hart van een kind van God. En daar zou ik vanavond daar best eens op in willen gaan. Want dat zijn aanvallen waarop dat nieuwe leven aanvankelijk niet gerekend heeft. Mensen van die momenten dat je denkt dat uit de vrucht van het leven er is duidelijkheid. En het wonderde bekering ligt gelder voor je ogen. En in de prediking wordt het verklaard. En de geestelijke onderwijzingen die worden geleerd. En de leidingen die naar Christus gevoeld hebben. We hebben er geestelijk amen op gezegd. Zo is het een deur onsloten in de dal van Achor, Maar... Dan komen ze binnen. Wat je beleeft, hmm, zal wel verstand zijn, gevoel zijn, je opvoeding zijn. Je hebt het ook alles horen zeggen en je hebt het horen preken. Je hebt tegelijkertijd maar gedacht dat er van God was, ja. En nu, oh, als die vijanden van dat leven. ...indringen in dat hart van een kind van God... ...en dan zullen ze nooit tegen u zeggen... ...luisteren hoor... ...ze zullen nooit tegen u zeggen... ...dat het er niet geweest is... ...want dat is gegrift in de ingewanden... ...maar ze zullen zeggen dat het niet van God geweest is... ...ja die Filistijnen die leven nog hoor... ...en die hebben maar één begeten... ...dat leven te roven en die vrucht te loven... En die het mogelijk waren God uit te roeien uit je leven... En dan komen ze met een boodschap wie? Mensen van Kehila. En ze zeggen David, de Filistijnen zijn. En die zijn de schuren aan het leger over. Wie? Ze zijn de vrucht van de kerk aan het roven. Ze zijn het leven van de gemeente aan het roven. Filistijnen? Maar, zijn die er dan nog? Ja, het is toch nog niet zo lang geleden, gemeente dat ze gezongen hebben David heeft zijn tienduizenden verslagen die Filistijnen hebben toch klappen van de hemel gehad die zijn toch duidelijk door God ontkracht en ze zijn door God toch ontwapend ja als ja. leven nog hoor springlevend weet je die Filistijnen, die vijanden van de kerk, die moet je maar vergelijken met een vuur. Hè? En dat vuurtje dat kan aardig gedoofd liggen. En dat kan aardig uitgeblust zijn. En die kerk die kan wel denken dat ze er vergoed vanaf zijn. En dan een ogenblik later dan flikkeren die vlammen weer op. En het wordt weer een laaiend vuur dat zich naar buiten openbaart. En al zo zijn deze Filistijnen teruggekomen. Het vuur van vijandschap brandt harder dan ooit tevoren. Ze zullen dat volk treffen. En dan komen de mensen, ze zeggen David. Filistijnen die zijn gekomen tot Kehila... en ze roven de voorraden. Ja, zijn je bij ook wel eens bezig geweest... om de boel leeg te halen? Hm? Hetgeen wat God in je leven gedaan heeft... tot de laatste momenten eruit te halen... nooit eens geprobeerd bij. Nou, bij mij wel, hoor. Bij mij wel. En dan wordt er hulp gevraagd. Dan gaan ze naar David... Hé, hey, waarom gaan die mensen niet in een cel? Zal heeft toch ook een leven, zal heeft toch ook helden? Okay. Maar, maar deze mensen van Kehila die hebben blijkbaar op dat moment wat meer krediet voor het leven van David en voor de strijd van David en voor dat volk dat bij David is. En in de nood en de omstandigheden van het leven... ...hebben ze het dan toch maar gewaagd... Ja, ...tot die... ...verachte fakkel... ...tot die 600 zwervelingen... ...daar hebben ze dan toch wel meer krediet voor... ...voor in de nood en de dood van de... ...om daar toevlucht te nemen... ...en uh, dan geeft David daar antwoorden op... ...ja, ga ik u zo overdenken. ...maar ik heb in deze weer zo'n les geleerd want in het natuurlijke leven... dan kunnen er nog wel eens wat gebeurtenissen zijn... waar een mens niet uitkomt... en dan uh, wordt een kind van God erbij gehaald, nietwaar? Of zo wordt dus een van de ambtsdragers geroepen... Goed, goed, dat is goed hoor... dat is goed, dat deze in Kehila ook maar alleen... wat gaan we ermee doen? Want de blijkheid uit deze geschiedenis... dat deze mensen van Kehila wel... in de nood en de dood de toevlucht zochten... tot God en tot het leven... maar zodra de bij over was bleek dat die keus voor David toch niet zo'n beste keus geweest is. Maar ze koosde net zo makkelijk even later weer voor Saul als ze voor David. Wat waren dat voor inwoners van Kehila? Want het waren mensen die hinkten om twee gedachten. David Saul, David Saul, David Saul. Nou, dat is in de tijden van Agap, weet u. Van de profeet Elia... Toen de Elia in de opdracht van de Heere gezegd heeft... ...waarom hengt je nog op twee gedachten? Is de Heere God dient de Heere En is het Baal dient aan Baal? Nou, dat was in Kirillou ook. Ze hengten een beetje op twee gedachten. Ze hoorden van David. twisten ze, anders hadden ze niet naar hem toegegaan. Maar ja, Saul die leeft ook nog. Hè? En ja, Maar nu in dat moment hebben ze dan toch maar het op David gewaagd... Maar de inwoners van Kehida, dat zal later blijken, die, die gaan net zo makkelijk de andere kant uit als ze met de noden naar David gekomen zijn. En uh, dat is wel de les die we even leren moeten. En dat uh, wat we gezongen hebben, dat dat eens praktijk mag zijn. En de Heer is me tot hulp en sterkte. En hij is mijn lied, mijn psalmgezang. En hij was het die mijn heil bewerkte. En die loof ik hem een leven lang. En hier is het onderscheid in de waarachtige keus. Die in het leven van een kind van God wordt verwekt door de heilige geest. En de zoveelen. Twee gedachten. Moet ik dat in de tijd brengen waarin dat wij nu leven? Hartig uit mogen. Ik ken helemaal me niet meer nodig. Alleen maar een ernstige waarschuwing, ziet u. De vijanden zijn nog altijd bezig om het goed van de kerk te roven. En dan zal er toch wel eens een keer een keus gemaakt moeten worden in ons leven. En welke kant dat we staan. Welke kant van de waarheid dat we staan. ...en waar we het van verwachten, begrijp je... ...opdat we straks niet met de Filistijnen zullen omkomen... ...en uh, met hulp die we straks bij Sousa zouden zoeken... ...nee, we zullen omkomen... ...God die vraagt naar waarheid in het binnenste... ...waar waagden mensen het op... ...Kehila en David... Ja, ...en David die komt zo... Nou, vooruit jongens, kom je wel helpen... Nou. ...als David dan het overwegen zou zijn... Dan zou hij ze zeggen, nou, hier in dat lout van Gereb, dan zit ik aardig veilig. En als ik naar Kehela moet, dan moet ik dat woud verlaten. En dan moet ik een stuk uh, vlakke uh, grond over. De weiden die liggen aan de voet van de bergen in uh, Judea. Dat weten we wel, daar bij die woestijnen. En dan hebben we geen beschutting meer. En als ik dan aan het reden ga, dan denk ik, ja, dan nou waag ik misschien alles er wel aan. Maar nee, nee, dat doet David niet. Weet je wat ik lees? En dan komt die wonderlijke geschiedenis er weer tussen, weet je wel, van Abjatar waar ik u de vorige keer op gewezen heb. Want weet je wat de Heer gedaan heeft, mensen? De Heer heeft bij David in al zijn strijd met dat kleine groepje mensen wat er is, de bediening gegeven... Zal was machtig. Zal had een groot leger. Zal had ongrijpende wapens, Maar had de bediening niet. Had de bediening niet. En David... de man naar Gods hart... met een hoopje vluchtelingen... 600 mensjes die over de wereld gejaagd werden... daar had God de bediening aan toe betrouwd. Weet je? Want de bediening was bij David... En nu kon je met een machtig leger. en met veel wijsheid bedeeld. en met een beetje gozinings erbij. kun je het wel denken dat je het een heel eind geschopt hebt. kan je zelf uh, theologie gaan studeren. kan je de kansen zelf mee beklemmen. maar daarmee kan je de bediening niet maken. He? pas op hoor. De heere die heeft aan David de bediening gegeven. Want er is Abjatar toch gekomen met de efot, zoals we de vorige keer u hebben duidelijk gemaakt. En ik heb u toen geprobeerd duidelijk te maken wat die efot inhield en wat voor waarde dat is. Want daardoor liet de heren zich vragen en daardoor liet de Heer zich raadplegen en daardoor wilde de Heer ook antwoord geven. En wat doet hij nou? Dan komt David bij de bediening terecht. Dan komt David met een gebedsleven onder God. En wat doet hij nou? Nou legt hij heel deze zaak voor het aangezicht van God neer. Ik vind het een voorrecht als een mens te midden van de strijd. Want er was die middenin. Te midden van de omstandigheden waarin om hulp gevraagd wordt. Dat hij in de eerste plaats naar boven kijkt. Ik lees in deze geschiedenis. En men boodschapte David, zeggende: de Filistijnen strijden tegen Kehila en ze beroven de schuren. En David vraagde de Heer: Ik dacht, toen ik dat vandaag zat overdenken, dan moet David die toenadering tot God weten. En U kan weten dat God buiten Christus een vuur is. En dat er buiten de verzoenende arbeid van het bloed geen toenadering tot God denkbaar is. Dan de moet deze man, de man aan Gods hart, de heilige kracht van het verzoenende arbeid is een harder leven, dan heeft Hij met alle vrijmoedigheid. De Heer aangeroepen in de weg van de middelen. En dan gebeurt daar een wonder. Dan wordt de efot, later wordt dat nog eens heel duidelijk gestipuleerd: geraadpleegd. Heere, wilt u het zeggen? Eer ik één stap doe, wil u dan zeggen of ik die stap doen moet? Is het niet een van de zoetste geloofsdoorlevingen in het hart van een kind van God. Die zijn God raadpleegt. In alle omstandigheden van het leven. En het was geen zonneschijn toen hoor. Het was geen zonneschijn toen. Dat was in de diepste omstandigheden van zijn hartelijk leven. In de zorgen en de druk van het leven. 600 vluchtelingen om hem heen. De stad bedreigd. De voorraad van de kerk werd benauwd. Heren, vertelt het dus. En weet u, nu wilde die God zich nog laten verbidden. Er staat zo kinderlijk in de schrift geschreven. En dat is een waarheid. Dat is zich gewend naar het gebed degene die bedrukt is. David heeft God nodig. God David het niet horen. Maar die wil hem wel gebruiken. En wat is het een zaak, jongen oud? Om in alle omstandigheden van ons leven waar dat we dan ook verkeren. Eer dat we besluiten maken en eer dat we bepaalde planningen maken, zeggen nee, de vertelt het dus. Vertelt het dus. En dan een heilige gehoorzaamheid. een antwoord van de Heer, afwachten. Ik heb nou wat gedacht. David weet niet alleen van de toenadering tot God. Maar hij weet in zijn leven ook van een antwoord van God. Als hij om een antwoord van de nemel vraagt. Weet hij dat dat een God is die op het noodgeschrei grote wonderen doet. David die kent de antwoorden van de nemel. Ja, u ook. U ook. Ken je de antwoorden van de Nemo? Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. O, wat een wonder, als er een zoete toenadering is tot de Nemo, En een open hemel, die David in de nood van zijn leven antwoord wil geven. En David vraagde de Heer: zeggende, zal ik heen gaan? En deze Filistijnen slaan, is dat de weg, Heer? Dat is de weg van de strijd. Dat is de weg van krijg. Dat is de weg van levensgevaar. Hij vraagt niet in de dadelijkheid of God hem dan tegelijkertijd de overwinning wil geven, maar moet Hij die weg gaan in de gehoorzaamheid van het dierbare geloof? En mensen, dan wilde de Heere daar antwoord op geven. En dan moet je luisteren wat de Heere zegt. En de Heere zeide tot David, ga heen. Maar, er is tegelijkertijd nog een dierbare belofte ook aan verbonden. Want daar staat heen, en ge zult de Filistijnen slaan. En ge zult Kehela verlossen. Met die... ...goddelijke toezegging... ...met deze belofte... ...gaan in de gunst gods... ...met de toezegging gods... ...deze Filistijnen die zo geslaan... ...o degene die roven... ...wat God aan zijn kerk gegeven heeft... ...ja... ...wat God slaat ze hoor... ...God slaat ze... ...en je zult... ...kehila verlossen... ...daarvoor zal ik je zenden... ...en dan zie ik iets wonderlijks gebeuren... ...zie ik David... En ik zie hem gaan naar de zijne. En hij roept die 600 mensen bij elkaar. De. En die vertelt dat over wat mensen moeten eens luisteren. Er zijn mensen uit Kehila gekomen. En ze hebben die tocht naar Gerard gemaakt. En ze hebben wat aan hem gevraagd. En ze hebben aan me gevraagd of we konden helpen. En ik heb dat aan de hemel voorgelegd. En de hemel heeft daar antwoord op gegeven. En de Heer heeft beloofd dat hij me helpen zal. En de Heer heeft beloofd dat hij me erdoor helpen zal. En de Heer heeft beloofd dat Kehila verlost zal worden. Mensen luisteren. En? in die zes honderd mannen. Die kijken eens naar David. Ja. Weet je wat ik dacht? Dat ook voor de duidelijkste godsopenbaringen. Dat daar ruimte voor gemaakt moet worden. En ik dacht ook dat genade zo persoonlijk is. Zo persoonlijk in het leven van dit mensenkind. En als hij iets vertelt aan zijn mannen, dan zegt ze, ja David, dat is wel goed, maar. Maar. Weet je, die mannen, die konden dat met David's geloof niet doen. En die konden dat met Davids onderwijs niet doen. En die konden het met Davids beloften niet doen. Wilt u luisteren? Doch de mannen van David. Ze zeiden, ja, zie we vrezen. Hier in Juda, je weet het toch wel, dat we een pro zijn... En dat Saolongs haat met een dodelijke haat. Maar, maar als we nu naar Kahila zullen gaan. en slagorden tegen die Filistijnen zullen doen. wat moet er dan toch van ons terechtkomen? Dat is stuk. En wat doet David nu? Hij zegt, mensen, vertrouw je er niet wat God me, ge me geleid heeft? En neem je dan niet over het onderwijs dat de Heer me gegeven heeft? En de duidelijke lessen die ik van de hemel gekregen heb, neem je die dan niet over? Nee. Nou, Nee, weet je, een kind van God hoeft nooit voor zijn bevindelijk leven te vechten. Echt niet waar. Maar weet je wat hij wel doet? Hij zegt, mensen moet je luisteren. Diezelfde God die mij antwoord gegeven heeft, hij, die kan je ook een antwoordje geven. In de mond van twee of drie getuigen zal alle woord immers verstaan. En toen vraagde de Heer nog verder. Nee, hij twijfelde niet aan de boodschap die hij van de nemo gekregen had. Maar hij gezegd, heer, die nog mensen, nee, En die moeten in die weg mee. En zou het nou kunnen dat je die mensen ook wat onderwijs van de hemel wilt geven. Ja. Hij en andere meer riepen tot de heer die... Zo zong toch die gemeente des Heren. En wat staat er dan achter? En de Heer antwoordde. En nu zijn ze erbij. Ik zie in mijn gedachten Apjatar slaan. Ik zie Apjatar de eef opnemen. Ik zie Abjadar de Umen en de Tumum nemen. Voor de ogen van de krijgsknechten van David. Heer, wilt u het zeggen? Nou zegt de Heer, ga maar mensen. Ga maar hoor, want trekt op naar Kehila. Want ik geef de Filistijnen in uw handen. En dan overwonnen en ingewonnen. Voor de weg die ze gaan. Zie ik 600 mannen het woud van Geret verlaten. 600 mannen. Maar met de beleidenis die we samen zongen en de Heer is aan de spits getreden, degene die me hulp biedt, en ik zal verlost uit zwarigheden mijn hulp mijn, aan mijn hateren zien. En, en, en dan, dan steken ze daarover dat vlakke land. Ja, maar God stelt hij het op muren en voor schansen. En ze komen bij Kehila. En die Filistijnen worden geslagen. En David die pakt ze het vee af, staat er. Kom ik zo op terug. En die jecht ze van Kehila vandaan. En dan even later zie ik 600 mannen die Burg Kehila binnenkomen. Mensen, wat hebben ze gezongen? De Heer is me tot hulp en sterkte. En is mijn lied, mijn psalm gezang. En die was het die mijn eil bewerkte. En wat er nou gebeurd is. En de vruchten van. Ga ik zo nog met u overdenken. Maar ik zie dat we nodig moeten zingen. 33 vers 5. Geen ding geschiet er ooit gewisser. Dan het hoog bevel van z'n heren mond. Zijn goddelijk almacht spreekt. En is er zijn wil gebied en t wordt er stomd. Het vijfde van 33. Ik lees alzo toch David, zie je gaan. Mensen was een wonder, God was aan mijn zijde en ondersteunde mij en het leed dat me genaakte. Bij de belofte dat de Heer het de op zal nemen, slag met de Filistijnen wordt kort medegedeeld. Toch is er iets waar ik nog heel even noemen wil. ...van die kleine opmerkingen die de schrift ons voorhoudt. Ik lees en ik streed en dreef een vee weg. Vee? Ik heb u gezegd, die Filistijnen waren op weg... ...om de levensonderhoud van de kerk te roven. Denk er niet gering over. Denk er niet gering over. Als ze in onze dagen konden... Dat zou alle bevindelijk leven uit Nederland weggetucht worden. Als ik begonnen. Maar die Filistijn had ook leeftijd bij haar. Vee, Proviant voor de leger. Dat voerden ze mee. Schapen, bokken, runderen. Want die soldaten moesten ook onderhouden worden. En nu zegt de Heer in de waarheid vanavond. Wat God doet. Dan zal hij deze. Die het onderhoud van de kerk hebben geroofd. Nu zal God dat onderhoud. ...waarop zij geleefd hebben... ...die zal de Heer wegnemen. Houd er rekening mee, hoor. God zal de onderhouding... ...waar een mens van nature ...zijn leven mee in het leven wil houden... ...in natuur... ...en godsdienst zal God een keertje wegnemen. Staat hier, hoor. Dat staat hier. En dan... ...David in Kehela. Wat hebben ze gezongen en gejuicht... Misschien nog wel harder dat toen hij zijn tienduizenden verslagen had. Want in zo'n nood en dood de Philistijnen in huis gehad en eruit gedreven. En denken dat je om zal komen en dan behouden worden die. Ja. Maar dan worden we ook in deze opmerkzaam gemaakt dat de vijand dat ook gezien heeft. Altijd weer en opnieuw. Zo, zo, zo. Hij heeft dat gehoord. Deze man, die de strijd als koning tegen de vijanden van het volk vergeet. Anders hadden die Filistijnen niet zo diep kunnen indringen. Maar Saul had niet zoveel last van die Filistijnen, begrijp je. Maar hij dacht dat hij veel meer last had van David en van dat volk dat om David was. In plaats om te strijden tegen de vijanden van het volk. Strijd tegen Saul, tegen een kind en een knecht van God. Strijd hij tegen het leven dat uit God is. En als je nu ooit een tijd wil hebben waarin deze dingen zo praktikaal zijn. Dan zijn ze vandaag en de dag mensen. Dan zijn ze vandaag aan de dag. Heerlijk maar. En heel hoort. En weet je wat hij nou zegt? Wat kan toch een, een godsdienstige mens rare gedachten hebben. Hè? Ze hebben een boodschap gebracht. Ze hebben gezegd tegen soldaten zitten in Kehila. In die burg, in die uh, plaats van veiligheid, en daar zit hij met 600 man. En weet je wat nou zegt? Hij zegt: "Dat is een teken dat God aan mijn kant staat." Echt? Zegt hij dat? Ja. Luistert u maar wat er staat. En als Saul te kennen gegeven werd dat David te Kehila gekomen was, zo zei de Saul. God heeft hem in mijn hand gegeven. Want hij is besloten: komen in een stad met poten en grendels. Dan denkt die man ook nog dat God aan zijn kant staat. Zal die denkt, als David in Kehila is, dat dat een daad van God is om zijn eigen koningschap weer te herstellen? Zover kan gaan dat een godsdienstig mens, ja, in de druk en de kruiswegen die over de kerk heen gaan, meent dat God aan zijn kant staat. Ja, een mens die wil God graag aan zijn kant hebben in elk. En wat doet hij? Wel, dan mobiliseert hij. Dan hoor je de bezuinen blazen. Dan worden commando's gegeven. Zijn beste troepen die worden bij elkaar gebracht. En dan marcheert dat hele leger naar Kehira toe. Waar de man naar Gods hart zit. Och, ik kan denken. Dat is misschien helemaal nog niet zoveel in gedachten. Dat David gedacht hij gelukkig. ...eindelijk weer eens een dak boven mijn hoofd. Je moet dat toch maar in de Vreemdelingschap ...daar in de woestijn maanden gezocht hebben. Eindelijk een dak boven mijn hoofd. Eindelijk een vesting. Eindelijk rust. Eindelijk veiligheid. Eindelijk weer een beetje tot jezelf komen. Ja. En dan krijgt hij een berichtje. Saul is op weg naar je. Ja. En dan moet die man naar Gods hart leren... ...dat het hier die plaats daar rusten niet is... En dat de tijd om te rusten nog lang niet aangebroken is. En dan komt er een boodschapje. Ze zeggen, Saul is op weg nemen. En dan gaat hij wat doen? Wat? Aan de heren vragen. Weer langs de weg van de Eefvot. Weer langs de weg van de Anten. Heer, ik zit met een zaak. Kijk, gehoord dat het zal op weg is. Hij is nog springen leven. Zou die tot Kehele komen? En je zeggen: hij komt er. Hij komt er. En nooit aflaten de vijandschap. Zal die blijven komen? Daarvoor zeg ik nog een vraag, heer. Ik heb die mensen hier in Kehila bevrijd. Ik heb voor hun leeftocht ingestaan. Ik heb de vijanden verjaagd. Ik heb ze nog extra gebracht ook van het vee van de vijanden. Wat zullen die mensen van Kehila doen? Als ik daar ben en zo zou met zijn leger komen. Ach, de heer, ze zullen je uitleveren, David. Ze zullen je uitleveren. Moet je eens gaan overdenken wat deze man naar Gods hart leren moet. Die vertrouwen op hun benen zal God geen gunst en hulp verlenen. En als de Heer hem die boodschap gegeven heeft, dan weet David dat de Heer hem gebruikt heeft. Dat hij op die weldaden niet rusten mag. Dat hij daar ook niet in tijdje zelfs verblijven mag. Maar dat hij verder moet. Steeds verder totdat hij gerijpt wordt voor zijn koninkrijk. En dan even later in die zo veilige stad, zoals ze scheen voor David, horen commando's. 600 mannen worden bij elkaar geroepen. 600 mannen die hun leven gewaagd hebben voor de zaak in de naam des Heeren, Die nogthans bij je volk terechtgekomen zijn. Dat net zo makkelijk van David naar Saul overgaat. Dat de ene keer zegt dat ze de oude waarheid lief hebben. En de andere dag bij EO bijeenkomsten zitten. Dat zondag luisteren naar de ontdekkende prediking. En overdag bezig zijn met lectuur. Die een beetje naar je vlees is waarin ze aan die kant in het leven kunnen blijven waarom hinkt gij op twee gedachten Kehila zie je daar gaat David en daar gaan ze eruit op grond van het woord van God hebben ze niet kunnen leven met mensen die op twee gedachten hinken in wezen heeft David een tijdje verkeerd onder de schaduw van vijanden van God en vrijheden. Zou je toch overkomen, Maar het is wel in de praktijk van het leven geweest. En toch heeft de Heer hem daarin de kracht op de waar tot de zaligheid. En dat staat er in de schrift. En als David verstond, dan zou dit kwaad tegen hem heilig had. Ja, David zei de Heer: God is er al. Uw knecht heeft zekerlijk gehoord dat Saul zoekt naar Kehida te komen en de stad te verderven. Zullen mij de burgers van kele in zijn hand geven? Hij zegt ze, zou die overgeven. Ja, het ware leven is een bedreigd leven. Ik zie 600 vreemdelingen het vreemdelingsleven verzorgen. Gaat dat dan niet goed? Ja, dat gaat goed hoor. Ze zullen door vele verdrukkingen ingaan. Daarom ben ik bij u begonnen uit Spreukenacht. Raad en wezens en mijne. Ik ben het verstand. Wij begrijpen Gods wegen niet altijd. Als even later het bericht komt dat David en zijn zeshonderden vertrokken zijn, dan wordt daar ook vlak bij Kehilo een ander bevel gegeven. Ja, rechtsomkeer. Ja. En dan stuurt de Heer. Dat helse leger van ook terug. Begrijp je. De aanslag is mislukt. Ze hadden mij omringd als de bijen. En zijn als doornen vuur vergaan. Mocht hij eens heer en kracht bestrijden. En zo heeft God het door alles weer opgenomen. Voor de man naar Gods hart. In deze wonderlijke bijbelezing. Waar we enkele jaren geleden mee begonnen zijn. Komen steeds meer lessen. Uit de leidingen die God met zijn kinderen komt te houden. We gaan ze afsluiten, even noemen. Ja. Ze worden in de kracht gods bewaard tot de zaligheid. Het woud van Geret was een plaats waar de heren zijn daven een tijd wilden legeren. in een huilende wildernis. Nou, die tijd is kent de kerk. De tijd van de strijd. De strijd waarin de vijanden indringen, doordringen, tot in je gezin, tot in het leven van de kinderen, tot in je eigen leven. Diep indringen. Waarom? Om dat wat God gegeven heeft uit je leven weg te krijgen. Ze grijpen mis hoor. Door onweden voortgedreven en ongetroosten. Ze grijpen mis. En de strijd. Onder het opzien van God. Om te mogen weten dat de Heerde voor zijn eigen werk. En voor zijn eigen koninkrijk inslaat. die Vele Filistijnen. Die zijn verdwenen. Zo mag niet verder komen. En David. Daar gaan ze. 600 Verbonden in dezelfde waarheid. Verbonden aan dezelfde God. Levend onder dezelfde bediening. Je weet je het onderscheid wezen? Die Filistijnen waren machtig en krachtig. Maar ze hadden maar één God, de Dagon. Zal met een deel levend onder de verbondsopenbaringen Gods. Ze hadden de vorm. Maar twee ze was er niet. Zouden de vorm... Maar het wezen was ze niet. En dat kleine groepje... Van God verkoren levend... Onder de levende bediening... Omdat God met de zijne... Altijd zijn bediening verenigt. Dan zeg ik... Laat die fieksteinjurgen... <tiek> laat Saul zijn krachten openbaren. Maar dan hou ik het toch maar... Met dat kleine hoopske volk. Ja... Die de bediening heeft die God heeft. Die de openbaring van het woord heeft. En die weten mag. Ik lag. En ik sliep gerust. Was trouw bewust. Dat ik verkwikt ontwaakte. Want God was aan me zij. En Hij ondersteunde mij in het leed dat me genaakt. Mensen, dat deelt je, dat heeft God over. En als je dat nou over mag hebben, dan heb je alles. Ja? Laat dan die Filistijnen haar eigen leven hebben. Laat Saul zijn eigen leven hebben. Maar ik hoor David roemen in vrije gunst alleen. Hij is koning geworden. Zeker, er lagen talrijke voorbeelden waarin ik leven van de koning der koningen erbij had kunnen betrekken. De machtige legers die zich opgemaakt hebben tegen hem die Sion's vorst en koning is. Ik heb dat laten liggen omdat de tijd het niet toelaat. Maar gij heren zijt, verwinnaar in de strijd. En gij geeft uw volk de zegen. Amen. Here David en Kehila. Opnieuw hebben we een bladzij mogen openslaan. Over een deel van het leven van David en de zijne. Daarin van uw gemeente. Daarin van hun strijd. Daarin van hun louteringen O, hoever kunnen ze indringen. En doordringen in het leven van uw kinderen. De Filistijnen kwamen tot Kehila toe. Ze waren vlak bij het Bethlehem Juda. Maar ze konden toch niet verder komen dan dat u het toeliet. Saul was op weg met een machtig leger naar dezelfde plaats. U hebt hem teruggestuurd, heren. En we hebben het hoopske, dat kleine deeltje met David horen zingen... van de wegen des heren. Gij had mijn vijand hard gestoten tot vallend me onderdrukt. Maar de Heere bewaart zijn gunstgenoten. Hij zelf, hij heeft me uitgerukt. Die voor zijn, die zijn meer dan tegen. Hoe diep dat de gangen zijn, hoe zwaar de strijd, hoe diep de wegen die gegaan worden. U hebt beloofd dat u met uw kerk zijt, tot aan de volleinding der wereld, en hij zal zijn werk voor mij volenden. Leed ons de lessen van de schriften, verstaan. Wil ook verder met ons zijn, ons lijden behoeden, bewaren over de wegen. En laat de lessen tot troost en tot onderwijzing zijn. Verzoenen tekort naar uw genade om Jezus wel. Amen. Wij zingen onze slotsang, Psalm 99. Tweede vers, staat er echt hoor, staat er echt, tweede van 99. God die helpt in nood, is in Sion groot. Aller volken mag niets bij hem geacht. Burgt u dan in stof en verheft met lof. Het heilig opperwezen wil het eeuwig vrezen. Twee van 99.